Zonder regen langs de bij de wereld liggen. Pipo, de klauw en papaloer. Maak er van een lieve heer een ratje toe daar. Ja. Schappen de vlapjes. Nou, als, alsof er geen fabeltjes kranten tussen schoon. Ik heb een paar mensen meegenomen die zullen even opdagen. Oh, even als Allemaal bent. mensen uit het Westland. Van even, de even. actie van Pipo en Kloekloek. -Kloek, die even. komen nu met. Ja, dat weet ik niet mis. Maar verschrikkelijk veel. En het is allemaal geld. Allemaal. Het is, het is vreselijk. Het is ontzettend. Ik, ik heb, hoe ik thuis ben gekomen met mijn auto stond helemaal zo. Het was, nou ja, vreselijk, verschrikkelijk. Uh, oh ja, Pipo en, nou en Mamalu hebben zelf ook nog iets gespaard in een oude kous. En dat is van Pipo en Mamalu. Ja. Nou, het, het houdt niet op. We zijn er een beetje stil van. Pipo, we hebben je een tijd niet gezien. Het is een verrukking eh, om je op deze manier weer terug te en zien. En ik voel het heel fijn om jou zo weer te zien. En wij verwelkomen Simon Carmichel. Nee? Ja. Mm. Simon, carré loopt vol. En hier op het podium, wij verschrikkelijk nieuwsgierig. Goedendag voor jou jouw verloop. Nou, heel prettig. Ze hebben ontzettend veel gegeven. Iedereen heeft gegeven, niemand heeft nee gezegd. En ze hebben me allemaal bijzonder prettig behandeld. Uh, Eén man tegen wie ik zei, uh, we willen 4,5 miljoen hebben, die zei, wie niet? Uh, maar hij gaf toch een knaak toen vervolgens, dat vond ik de voor die man. Hè? En uh, Het enige inconvenient was dat die mensen zo weisselijk hartelijk waren tegen mij. Dat ze wilden allemaal dat ik binnenkwam en een kopje koffie kwam drinken. Of de mannen vroegen dat dan vooral, of ik een broodje wou hebben. En als ik dat niet vastberaden had geweigerd, dan... Zou ik op dit ogenblik niet voor u staan, maar voor u liggen? Dus daarom ga ik nou mijn engeltje maar weg. Maar je mee. had gezongen waarschijnlijk dan. Je had gezongen dan? Voor Richard. Voor Richard. Hartelijk dank voor alle moeite en voor het volle emmertje. Weer het afgeven bij die tafel, want die is jaloers op de andere. Dank je wel. Ja, nou, ik hoef haar niet voor te stellen. We hebben daar? Willeke en, en de broer. Lang niet gezien, samen, ja. vertel het. Nou, ik... Vader is er niet. Nee, die is ziek. Nee. Allerbeste beterschap. Ik ben in Horen geweest. Ja. En uh, de mensen hebben daar geweldig gegeven. En uh, ik heb 1900 gulden opgehaald. Dus... Wil ik het toch? Klein maar dapper, hè? En dan had ik ook nog wat. Ja. Uh, mijn vader heeft een plaat opgenomen met de jongens van Ajax samen met ja. en Hij heeft de royalty beschikbaar gesteld voor het goede doel. Ja. Ook de jongens van Ajax doen hier aan mee. en er is, uh, Hij is vanmorgen uitgekomen, de plaat. En om... Nou, en, uh, en de platen van je vader die lopen voortreffelijk en Ajax daarbij dat is een hit, hè? Ja. dat wordt gewoon een hit. En alle royalties voor de actie. Er waren er al 3500 verkocht vanmorgen en dat was de eerste opbrengst. Duizend gulden nog eens een keer erbij. Ja. Nou, ik vind dat erop gezongen moet worden, hè? Kan dat? Ja. Ze op volle toeren aan het geven. Ria Gommers. Ja. Is dit allemaal van jou? Ria nou toch. En Dick van Rijn die zet het er bovenom. Wat, wat doe je nou toch met al die Emmers? Vier. Vier Emmers heb ik jij. Ja. Lang leven Limburg, lang leven de mijnen, lang leven iedereen. Daar. Mag ik even iets zeggen? Dit is dus een totaalbedrag van 21.174 plus dat is van Monsieur Moos. En dan wil ik echt de mensen van Limburg zeggen: haal nog meer bij elkaar, zorg dat er meer komt. Ja. Want ik weet dat er nog een heleboel acties vanavond zijn en dat komt dus later hier. Dus ja? zorg, zorg voor nog meer geld. Limburg ja. kan ook heus veel en veel en veel meer. Wat geld. kunnen we nou zeggen? Alaaf zijn ze dan blij? Alaaf, ja. Alaaf allemaal. En we roepen, Alaaf! En dan nog heel even heel hartelijk dank voor al, al die mensen die mee geholpen hebben en die zo enthousiast gecollecteerd hebben en gegeven natuurlijk. Want anders had ik het nooit allemaal weer elkaar. Dankjewel, Ria Gommers. En als je niet meer kan hardlopen, dan vind je wel een functie in het bedrijfsleven denk ik. Dank je. De laatste stand is 397.274 gulden. Het gaat de goede kant op. Dan heb ik een heel klein zakje van de christelijke huishoudschool. <lacht> hebben ze zelf geborduurd. Ik heb het dicht gedaan. Mag je ook hebben? Mag ik ook hebben. Heb ik hier emmertjes, één emmertje is van Riek Schaken. Dat heeft ze meegenomen. Ja. Het arme vrouwtje had geen tijd. Ja. Ze was er de voet ingezakt. Was dood op. Ja. We hebben hier een emmertje en we hebben bij elkaar, ongeveer in deze emmer's, ongeveer een kleine 20 à duizend gulden. Ja, en ik moet u zeggen, dames en heren, hier in het uitverkochte Carré bijna, dat de berichten. Maar één soort berichten hebben we het nog steeds niet over gehad eigenlijk. Dat is van zulke verschrikkelijke dankbare ouders van geestelijk gehandicapte kinderen. Die ons op alle mogelijke manieren laten weten dat het ze zo erg, erg veel goed doet. En ik zit hier, of ik sta hier op het ogenblik naast iemand die daar een beetje over kan meepraten. Want hij woont in het dorp. En ik geloof dat je de groeten kon brengen van alle mensen uit het dorp. Mevrouw Bouwman, ik kom namens alle bewoners en medewerkers van het dorp... De bijzonder hartelijke groeten van allemaal. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de fantastische wijze waarop u zeven jaar geleden de grandioze marathonactie ten bate van de dorp gehouden hebt. Een actie die net zo fantastisch is als deze actie. En wij hopen dus dat de. Uh, de mensen waarvoor het geld bestemd is, de kinderen, de geestelijke de kinderen, net zo gelukkig zullen worden met het geld, door de actie die hier vanavond gevoerd wordt, als dat wij zijn met ons dorp in Arnhem. Hartelijk dank, hartelijk dank Jan. En nog heel veel gelukkige jaren met z'n allen in het dorp. Dat zijn fijne berichten en daar gaat het gewoon ook om, hè. Zo'n avond als deze gaat er gewoon om om een groep die wat tekort komt. En wij, gelukkige mensen, kunnen daar wat aan doen om dat probleem een beetje op te lossen. En daarom gaan we gewoon door. We hebben het misschien niet zo vreselijk veel over dat probleem vanavond. Omdat we alle tijd willen besteden om al het geld binnen te halen wat nodig is. En daarom praten we even met Rita Reijzen en met Willem. Willem, Rita. Hallo. En buiken, welkom. Even buigen, jongens. Even buigen. Nou, hoe ging het vandaag? Ik kom net terug uit het Verre Oosten. Maar waar was je nou weer? Zutphen. En hoe was het daar? Nou, zo geweldig dat ze het in Duitsland hoorden en de markt niet hebben gerevalueerd. Ja. Ik weet niet hoeveel het is, maar in deze zit zes drie kwart kilo en die andere zeven twee kwart. Dat moet ontzettend veel zijn, hè? Ja, dat moet allemaal. Het moet verschrikkelijk veel zijn. Wat maar heb jij nou nog? Niet zo heel veel. Loosdrecht is maar klein en ik was alleen nieuw loosdrecht. Alleen werd ik opgebeld door een heel oud dametje. En het was vlakbij het gemeentehuis, dus dat valt eigenlijk al in oudloze. In, in, uh, maar um, ik ben dus niet verder geweest dan het gemeentehuis. En dat vrouwtje was 94 jaar en die heeft jarenlang in deze oude kruik kwartjes en dubbeltjes gespreid. Nou weet ze natuurlijk zelf helemaal niet hoeveel erin zit. Maar ja... Je kreeg hem voor en, deze actie. Toen zei ze, dit moet je geven aan deze zielige kindertjes. Oh, 94 schat. Dank u wel mevrouw. Dank u wel. Ja, en dan zie ik jou... Ik denk 7800 800 miljard. Nou ben jij niet met je man hier, hè? Nee, Pim zit in het veld, waar zit hij ook? Ja, Mies, je... ik heb dit met Pim Jacobs samen opgehaald ja. hoor, met z'n tweeën. Maar Pim moest optreden vanavond, ja, maar wat doen dan we nou met jou? Want we zouden jou zo graag even horen zingen. Nou, eh... Uh... <tops> <tops> <tops> <tops> <tops> nou, ik... Moeten we dat niet even horen? <tops> huh? uh, ja, maar <tops> mis, we can't give you anything but love. <tops> Geweldig, gaan we naar luisteren. Emmers worden geteld, Willem aan de Vleugel. Jij krijgt mijn microfoon, nou maar een beetje dicht bij Willem. I can't give anything but love, baby. That's the only thing I gladly offer, baby. Dream a while, scheme a while. You're sure to find happiness, and I guess all those things you ever cared for. Ja, als er ook tijd over is, tegen de ochtend komt u terug. Allemaal even luisteren, allemaal even luisteren. Hier komt de zevende uitslag. We zijn het miljoen gepasseerd. Hoi! En wat veranderen. Dank u wel, dank u wel. Hoi, hoi, hoi, hoi. Het is niet gek hè? het is niet gek, maar nou niet bij de bakken neer gaan zitten, want we zijn er nog lang niet. Telefoonnummers, weet u, Giro, weet u. We blijven op uw beroep op u doen, want er moeten nog een paar miljoentjes bij hoor. Hoera voor de bos, hoera voor de bos. En uit de bos begroeten we allereerst monsieur Bluijzer, wat fantastisch dat u er bent. Heel extra hartelijk welkom. Nou. Monsieur, hoe beleeft u deze avond? Ik vind het een buitengewone avond. De... De actie die op touw is gezet is sinds de moeite waard, He helemaal in de geest van monsieur Bekkers. En uh, ik heb de indruk dat het erg goed gaat, al zijn de getallen misschien nog niet zoals we ze graag zien, maar dat komt er wel, denk ik. Hè. Dat denk ik ook wel, na dit opwekkende woord van u en komt komst allemaal zeker. Dit is Tonia uit België. Ja. Ja, dat is nog niet gebeurd vanavond, hè? Het is alles schattig dat iemand uit België helemaal naar ons toe komt. Ja, we zijn vanmiddag toegekomen. De BRT heeft me gestuurd. En misschien is het hem niet zwaar, maar wat erin steekt, heeft wat? wel waar. En wat is het? Dat is dus een cheque geschonken door directeur-generaal van de BRT. Ja, en, en je weet niet hoeveel het is? Hoeveel het is, dat hebben ze mij niet gezegd. Nee. Nou, dan gaan wij dat straks dus heel gauw controleren, want nou worden we niet scher. Want ik kan u meedelen, groot moment... Ik ga het ook nog even uitstellen. Het bedrag wat nu op het scorebord komt is 2.794.000 miljoen Allee. duizend Mag ik even de voetbalclub? De voetbalclub. En hier is, en nou heeft u toch zin om te schreven en te roepen. En dit is de man die in Nederland-Polen... Dat laatste minuutje, Sjaki! Sjaki! Sjaki, mag ik wel zeggen? Hè? Ja, altijd. Wij zagen eh, die wedstrijd. Dat was, ik was maar één ding, wat ik dacht op het laatste moment: ik ben meteen aan de telefoon geholpen en geroepen. Die moeten we erin hebben in ieder geval, want eh, opeens ben je de man die we allemaal kennen. Hè? Dat was je al na die vorige wedstrijd. Toen heb je ook die goals gemaakt. Ja, dat is het wel eens, maar het is wel een beetje moeilijk om uh, zo ineens dus als zodanig beschouwd te worden. Ja. Wat uh, nou verwachten ze het van je? Hè? Eigenlijk wel. Ja. En in de rust uh, ging dus het veld in met eigenlijk mm, te grote psychologische druk, want iedereen begon te roepen. En, uh, je was dus verplicht die kool te maken. Nou, je hebt aan je verplichtingen ruimschoots voldaan hoor. En dan komt de verrassing waarschijnlijk voor u en voor het publiek. De avondactie van de Haagse voetbalclubs, aangevuld met andere sportverenigingen, dank aan alle junioren, 51.598, 70 cent, totaal 56.555 euro. Het is te gek hè? Het is niet de laatste minuut, maar het is wel een mooie goal hoor, op deze manier. De zondagmiddag bracht ik toffies voor hem mee. Als de wolk al wel, wel is, jopa met je de... dijk. Van de dijk gaat rollen, en mijn opa met je de dijk. Detectief is veel, en mijn opa met de dijk. Zo als ik, mijn oude opa! Krijgen we nou, wat krijgen we nou, zeg? Krijgen we nou, oude opa? Dankjewel, he, jonge Jongewaard en het Vlop. En Piet Hendricks niet te vergeten, en meneer Toxopeus. Gaan we ook eens even begroeten. Ja, VVD in de zaal, dat hoort u wel. U bedoelt dat is een partij met zelfkritiek? Zo is dat. <lacht> Meneer Toxopiers, hoort u bij deze groep? Ja. ja. Allemaal samen, nou dan ga ik hier staan. Hoe komt dat? dat u heb bent ik gedaan. Heb ik dat gedaan? Oh jee. En was het leuk? Heel gezellig. <lacht> ja. U bent met z'n vieren rondgetrokken. Nee, nee. Allemaal Allemaal hier komt zuster. Nou, uh, wij waren dan gedecreteerd om naar Bolsward te gaan. En wij hebben de boswaarders leren kennen als een zeer huiselijk volkje. En eh, zelfs tijdens eh, het spitsuur eh, in de hoofdstraten hebben wij ongeveer 200 mensen kunnen ontwaren, ondanks hartstochtelijk tetterende blaaspoepen. En eh, toen zijn wij maar met eh, een geluidswagen de Rimbo ingegaan en ondanks een zoetgevoice de gemeentesecretaris waren de dames nog niet uit de huizen te branden en toen zijn we maar gaan aanbellen en toen bleek er heel veel te slaan, maar we hebben hem toch nog wat opgehaald. Nou en, eh, ik was in Heerenveen. Heerenveen. Daar zou Johnny Kraaikamp naartoe gaan, maar eh, Johnny was in Amstelveen in plaats van in Heerenveen. <lacht> en toen eh, toen eh, kwam ik daar, ik moest de zaak daar aan wurming opgeven. En uh, toen moest ik mee met een brandweerwagen. En dan ging ik uh, boven een flatgebouw van elf verdiepingen. Maar, nou. maar hoe kwam u daar dan? Nou, met, met, met, met zo'n met... uitschuifladder, weet je wel? Ja, De, ja. Uitschuifladder. En, en, en stond u daar dan bovenop? Ja, stond bovenin. In een mandje, geloof ik. Ja, in, in, in een korf. Ja. Ja. ja, ik was wel bang hoor. <laughs> ik was scheet in mijn broek. Meneer ten U heeft neem ik aan een dolle dag gehad, hè? Ja, heel gek. Ja. Helaas niet lang genoeg. Nee. Zij hebben het meeste opgehaald. Ja. Nou, mogen zij dan het bedrag bekendmaken, maar van hun allemaal. Opa, zeg het dan maar. Hoeveel is het? Heb je het geteld? Ja, we hebben het geteld. Ik heb het zelf geteld. 4.000 <tus> <tus> eh, vier, oh. en nog wat. Opa, <tus> <tus> heb je, ingenieur, meneer Toxopees, hartelijk dank. Ja. Oh, meneer Den Uyl, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja ja. ja, ja. Nou meneer Den Uyl is niet tekstvast. nee, nee. Mag ik nou deze unieke combinatie eventjes nog hier houden en uh, ja. even vragen. Dit is een toevallige combinatie, hè? Op dat dit is uur. heel toevallig ontstaan. En mag ik wel zeggen, dit is meneer Den Uil en dit is meneer De Uil. Jawel. Jawel, maar. maar meneer De Uil. meneer De Uil, dat is mijn trouwste supporter. Ja. ja, het doet u vast geen kwaad, hè? Integendeel, nee, nee. ik zou hem niet meer kunnen missen. Nee. Geen dag. Waar was jij Frans van Duschoten? Nou, ik was met mijn goede vriend Jacob in Assen. En daar hebben de gemeentebestuur, de burgemeester, de klas 3a van de hervormde kweekschool enorm hun best gedaan. We zijn met allerlei figuren uit de toneelproductie, de fabeltjeskrant Assen door geweest. We hebben meer dan 3.500 gulden opgehaald. Er komt nog veel meer bij, heb ik gehoord. Ik hoop dat het ook waar is. Hè? Maar dat zal wel van de banken. Hartelijk applaus voor Assen! Jawel! Ik was, uh, zo te doen, gebruik aan het vergaderen, in, uh, niet zo ver hier vandaan in Amerika. En ben van de ene vergadering naar de andere getrokken. En het leuke was dat ik kreeg briefjes Wat er wordt vergaderd. Komt u hier ook nog even met, uh, met de emmer? Alleen in het restaurant had ik pech, want Johnny Krijkamp was er me net voor geweest. Ja, ja. Nou meneer, de nou, naam, het, het ziet er uitstekend uit, hè? gaat u eens eventjes met uw eigen seentjes naar de teltafel. Klaar. Vind ik leuk om u eens ergens naartoe te sturen. Dank ja, u wel, wel voor het uh, geweldig, kan ik eens één seconde. Even vertellen dat wij hè, met z'n allen, dames en heren, geweldig hoor, het bedrag van 4,5 miljoen hebben overschreden. Er komt nog een heleboel, want hier staan weer mensen te dringen. Caritessen en Lex Goudsmit. Oh, wat fijn. In jullie eigen karin. Ik heb nog groene brieven voor je. Ja, we waren in Goes. En we Daar hebben, is het goed, hè? Ja, heel, heel ja, goed. Erg goed, hè? Heel goed. Ja. En wat is dit? Want ik zie allemaal groene briefjes. Dit is... Um... 4.000... 4275 gulden en 23 cent. Hier is de dienst. Nou, ik hoop dat er nog heel veel geld voor jullie producties ook komen, zodat we nog ontzettend lang van jullie samen kunnen genieten. En waar komt die aan? Ik zeg, heb je altijd gehuild vanavond of nog niet? Nee. Kun je nou beginnen? Ik heb 47.000 gulden voor je. En vertel jij het ben. maar en dan ga ik gewoon ik heb, weg. Ik heb er reuze weinig voor gedaan, eerlijk gezegd. Ja. Ik ben aan de telefoon gaan zitten. Ik ben aan de telefoon gaan zitten, en ik heb een paar grote firma's opgebeld, ja. directeuren vooral, en uh, die hebben allemaal veel gegeven, ja. maar op voorwaarde een paar dat ik iets voordroeg bij ze thuis. Dat is een beetje een belachelijk gezicht natuurlijk, want soms had ik voor twee mensen op te treden ja. nog nooit zo weinig applaus gehad en zoveel geld verdiend. Ja. Ik ga het eens voor mezelf doen. Zeg, zal ik het even voorlezen? Ik heb een paar checks gekregen. Ik mag de namen niet noemen van de firma's en sommigen willen het dus helemaal niet. Misschien kun je het soms rijden. Hier is het dan van een koekfabriek. Dan weet je wel... Dan... 5000 gulden. Van een weduwe die een thee doet, 500. Dat is zo, hè? Van een uh, sigarettenfirma. Hey, bab, wat stuift het hier, allemaal zand in mijn ogen. <tie> 3000 gulden. Van een brouwerij... 2500 gulden. Van uh, een sigarettenfirma, Micmac, 3000 gulden. Van een firma die het niet wil weten en niet genoemd wil worden, 1000, Van een hele aardige firma die willen het helemaal niet weten, niet vermeld worden, 10.000 gulden. Maar voor die, <applaus> voor die twee heb ik de kroketten gedaan. Ik heb viermaal vanavond de kroketten moeten doen in huiskamers. Nou, Nou, ze waren met z'n tweeën c waar de ander was er ook, 10.000 gulden dus. Ja. Uh, van een firma in Kruidenierswaren, net als mijn vader, met zijn zoon een uh, ja. geheim bedrag, een geheime cheque. En dan van Freddy, die ook een bier doet, 2.500 gulden. Ja. Lekker, hè? Lekker, hè? Alsjeblieft, niet. Ik ben er helemaal Koer. Ook Moe hebben vanavond een voorstelling gehad. In Breda. In Breda. En Lenny ook. Ja, ook. Ja. Jullie hebben het toch nog gecollecteerd vandaag? Het is enorm, allemaal. Tussen de bedrijven. Goed resultaat. Ja, ja. Ik was een beetje laat op de plaats van bestemming. Het was in uh, Waalwijk. En ik kwam net uit Portugal terug. En. Uh, nou ja, ik heb niet zo heel erg veel tijd gehad, maar de mensen. Het geeft hadden... niks, het gaat gewoon over het idee en over de intentie. Lenny Koe en Herman van Veen, ontzettend bedankt. Wil je nog een liedje zingen? Zuurzamer <applaus> neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij.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 Dankjewel, Herman van Veen. Dames en heren, ga er maar bij staan en buig me naar zelf. We zijn de 5 miljoen gevangen. Applaus, okay. het? gaat goed, het gaat goed. En ik, ik mag het. Blazen. Dag Mies. Ja, Waar was jij? Uh, Therese Stijn met, Simon van Kolm. Nou Therese en ik waren in Leeuwarden. <applaus> Therese en ik waren in Leeuwarden. We hebben een Founders emmer geleend die moet terugkomen. De, uh, de eerste klant ging een beetje mis. Ik zei tegen die man heeft u al iets in het potje gedaan. Toen zei hij al 67 jaar niet meer maar vandaag wil ik wel een tientje in doen. Um, er zit 5000 gulden in en de emmer wil Leeuwarden graag terug hebben. Dat wou ik dus bij deze even zeggen. Bedankt voor het lenen van de emmer en voor de 5000 gulden. Simon van Kolm. 14.000 gulden, daarvan is een gedeelte Zandvoort, voor het overige heeft de heer Hugenholz gedaan in Zandvoort, en dan heb ik een cheque gehad van Team Miel, dat zet zoden aan de dijk. En vanavond ben ik nog even naar het afscheid van burgemeester Kremers in Haarlem gegaan. Daar heb ik 600 gulden ontvangen. Fantastisch. Uh, het hoofd van de Zonnehofschool voor geestelijk Handicapte Kinderen uit Bergen op Zoom. Vanmiddag in twee uur tijd bijeen, onder het onder uh, bijeengebracht door het onderwijzend personeel van Bergen-op-Zoom de lagere scholen. 750 gulden. Hartelijk dank. Ja, hartelijk dank. Inderdaad. U haalt me de woorden uit de mond. Dames en heren, ik ga tussen deze twee heren staan die ook alweer wat hebben. En ik weet niet of iemand van u nog iets wil zeggen, maar ik geloof dat nu het moment gekomen is dat we op de een of andere manier maar afscheid moeten nemen. We zijn namelijk de avond begonnen met u te zeggen dat er een probleem is zoals in Nederland. Een probleem van het geestelijk gehandicapte kind. Dat is niet alleen het probleem van die kinderen, maar van de gezinnen. En we hebben u... Al vele keren, en u heeft het ook in de kranten kunnen lezen, verteld over eh, de dagverblijven, de vakantievoorziening, de recreatie, het onderzoek, de vroegtijdige onderkenning van de ziekte. Er is verschrikkelijk veel geld nodig. En verschrikkelijk veel geld is 4,5 miljoen. U heeft met z'n allen vanavond dit bedrag overtroffen. Er is nog niet alles geteld. Het bedrag wat op het ogenblik de 5 miljoen is gepasseerd op het bord, zal nog niet het eindbedrag zijn. Dat krijgt u te horen op 21 mei. Namens al die gezinnen en die kinderen en namens alle mensen die gegeven hebben, zeg ik geweldig, dank u wel. Dit is het slot van de avond. Heel, heel hartelijk dank. Dank.